Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. Portugal wil toch gebruik maken van Europese noodsteun, zoals eerder al Griekenland en Ierland deden. De Portugese minister van Financiën zegt dat die financiële hulp nu nodig is. Portugal kampt met een enorm begrotingstekort, maar ontkende tot nu toe steun nodig te hebben. Eind vorige maand bood de Portugese premier zijn ontslag aan, omdat het parlement niet akkoord ging met zijn plannen om de financiën op orde te brengen. Sindsdien is de rente die Portugal moet betalen op staatsleningen flink gestegen. De militaire vakbonden ACOM en AVMP zijn kwaad over de bezuinigingen op defensie. Die leiden volgens hen tot een afbraak. De voorzitter van de ACOM vreest voor een tweede rangs krijgsmacht. De AVMP benadrukt dat er geen enkel departement is bij de overheid waar al zoveel is bezuinigd. Goed ingevoerde bronnen hebben aan de NOS gemeld dat door de bezuinigingen bij Defensie duizenden gedwongen ontslagen vallen. In totaal moeten er 10.000 functies weg. De twee vakbonden zeggen geen genoegen te nemen met gedwongen ontslagen. Waarschijnlijk zijn zelfstandige missies als die in Uruzgan niet meer mogelijk. Ook omdat alle tanks verdwijnen, net als vier mijnenjagers en de Cougar transporthelikopters. Verder wordt het aantal F-16's teruggebracht. Minister Hille gaat voor ongeveer een miljard euro bezuinigen. Het kabinet neemt waarschijnlijk vrijdag een besluit over de plannen. Op de luchthaven van Rotterdam is een man van 58 aangehouden voor het oplichten van ouderen. Hij zat achter een stichting die ouderen in de regio Rotterdam vakantiereisjes aanbood tegen een lage prijs. Mensen die geld overmaakten hoorden nooit meer iets van de stichting. De stichting adverteerde ook met een boodschappen- en een maaltijdservice... De politie is nog op zoek naar medewerkers van de NEP-stichting. Ze deelden op straat brochures uit over de reisjes. Tientallen Rotterdamse ouderen hebben aangifte gedaan. Het weer, het is helder en het koelt af tot een graad of acht. Morgen eerst bewolkt, maar in de middag zonnige periode. Het wordt dan 10 tot 19 graden. Dit was het.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 Mijn naam is Ben Oveugen en ik zeg een hele avond. bij programma 718 uur 1 van Peaceful Radio. We zijn begonnen met Terry Oldfield, Across the Universe, zo heet deze cd. Een van zijn velen en dit nummer heet From the Heart. Terry Oldfield ook te zien op Facebook. Ja, ik zit tegenwoordig op Facebook en oh, oh, oh, oh, oh wat een bekende mensen kom je daar allemaal tegen. Zo ook uh, Devan Premal en uh, Maiten. Tenminste, dat dacht ik wel, ja. En uh, we gaan naar haar laatste cd -dra, uh, luisteren. Devan Premal en de Tibetaanse monniken. Met uh, Tibetaan-mantras voor Turbulent Times. Aan het einde van het eerste uur kom ik met nieuws over Oriane. zijn bestaan 25 jaar en gaan een uh, uniek concert uh, organiseren. Maar daarover straks meer. Veel luisterplezier. We'll strong in your eyes. There's nothing like the last goodbye There's nothing I'm getting cold I'll be big and strong Waiting And wanting You The sun is going down And the moon has changed to silver Long, and we're only getting older. I'll be big and strong, leaving and loving, you. leaving and loving. Mooie muziek van Oriane Mantras in harmonie van Bhakti Music. Oriane bestaat dit jaar, dames en heren, 25 jaar. Ja, hoe is het mogelijk? Maar ja, de, de jaren schrijden voort, laten we het zo maar zeggen. En om dat allemaal te vieren is er op eh, 16 april, zaterdag 16 april in Den Haag, hebben ze een uniek Oriane Music Jubileum Concert, ja. Met een groot aantal bekende artiesten, veel gedraaid ook in dit programma, Peaceful Radio. Ik noem even Aodia, Mike Rowland, helemaal uit Engeland, Chris Mitchell, Alberto Grollo en Capitanata uit Engeland zag niet om. En uit Amsterdam onze grote vriend Alain Escanasi, bekend van Brainscapes en Joshua Samson. Een unieke kans om uw favoriete Adrienne Oriane. ...artiesten live te bewonderen. Het begint... Uh, ...zaterdag 16 april... ...allemaal in Bink 36... ...te Den Haag. En wil je, ja, wil je er alles van af weten... ...dan kan dat natuurlijk via oriade.com. Het kost allemaal 25 euro... ...inclusief drankjes... ...en hapjes, dat scheelt allemaal. Maar ben je voor 1 april... Uh, uh, ...ga je de kaarten bestellen... ...dan kost het 22,50. Goed, nou... Ik zou zeggen, vermaak je op en top daar in Den Haag. De fantastische stad. En via oriane.com kan je deze informatie terugvinden. We gaan afsluiten dit eerste uur met joy, Voel Spirit. En eh, wat dat betreft veel luisterplezier straks. En tot graag tot... Ja, ik word helemaal afgeleid door die, door die telefoon achter mij. Zo laat op de avond. Goed, tot straks.